Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Den Haag is een politieagent vannacht ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De agent kwam af op een melding van overlast en werd neergestoken. Een andere agent schoot erop de verdachte neer, die is ter plekke overleden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak omdat de politie in Den Haag heeft geschoten.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 Het weer helder en 11 graden. Overdag zonnig en droog. Temperatuur loopt op naar 25 graden. Ook met pinksteren zonnig en warm. Dit was het NWS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Nachtvluchten in de laatste vrijdagnacht van mei 2012. Tot 7 uur zijn we bij u daarna nemen de hardwerkende collega's van het NOS Radio 1-journaal het van ons over... terwijl wij heerlijk het weekend in Lantevanteren. Tot die tijd nog twee mooie uren. Wakker en onderweg zijn co-pilot Barbara Elbert... en onze laatste gast in de themamaand Geestelijk Welgevaren Karin Spank. Voorzichtig onderweg, meisjes. Ze komen met het bakkie van bar... en niet met de benenwagen. De titel ook van het nieuwe boek van Dame Spink. We gaan er alles over horen, straks tussen zes en zeven. In dit uur iets heel anders. Ik heb gekozen voor een bijdrage van NTR. Kinderarbeid is van alle tijden... en toch verliest het onderwerp de laatste jaren sterk aan aandacht. Er is zelfs geen opvolger voor werelds eerste en enige hoogleraar... kinderarbeid, Christoffel Lieten. Onlangs nam hij afscheid van de Universiteit van Amsterdam... Karin van den Boogaard is in een zomeraflevering van het wetenschapsprogramma Hoezo... in gesprek met hem over zijn onderzoek naar kinderarbeid wereldwijd en in Nederland. We gaan naar de zomer van 2011. Luistert u naar Hoezo. Goedenavond, het is zomer, de universiteiten zijn dicht, wetenschappers zijn op vakantie, maar Hoezo Radio zendt zeven weken lang iedere dag interessante interviews uit. Vandaag praat ik met Christoffel Lieten, onlangs afgezwaaid als werelds eerste en enige hoogleraar kinderarbeid kinderarbeid is van alle tijden. En toch staat het onderwerp de laatste jaren veel minder in de aandacht. Kinderarbeid is het, om het in taalgebruik van 2011 te zeggen, is niet sexy meer. Het is een van de redenen waarom er geen opvolger is voor werelds eerste en enige hoogleraar kinderarbeid, Christopher Lieten. Onlangs nam hij afscheid van de Universiteit van Amsterdam. We praten over zijn onderzoek naar kinderarbeid in de wereld en in Nederland. Hij was namelijk ook nog directeur van International Research on Working Children. Hartelijk welkom, Nielite. Ja. Fijn blij dat u ben. er bent. Ja. ja, blij ook dat u er ja. bent. Want u vindt het fijn om over dit onderwerp te praten? Ik vind het fijn om een hele tijd over dit onderwerp te praten. Niet in twee, drie minuten, want het is een heel beladen onderwerp. Uh, er zitten heel veel kanten en ogen aan. Dus het is heel mooi dat we daar een uur de tijd voor hebben. We hebben uitgebreid de tijd. Eerst even over u. Hoe is het nu een paar maanden na uw afscheid? Drukker dan ooit of is er dat beroemde zwarte gat? Nee, ik heb helemaal geen zwarte gat. Ik heb, ik heb het ook niet drukker dan ooit. Ik, ik vind dat, dat mensen die na mij komen het werk moeten overnemen. Ik heb een tuin en samen met mijn vrouw zit zitten we heel een groot deel van de, tuin, van de dag in de tuin. Regen of geen regen, hard werken, eh, mooi met de natuur bezig zijn. Nou, wat heerlijk. Ja, prachtig. Ja. En u moet inderdaad geen hekelen aan regen hebben... want dat hebben we genoeg gehad de afgelopen nou, maanden. Mijn aardappelen zijn verrot uit uh, de aarde gekomen... dus uh, ben ik maar weer naar de winkel moeten gaan voor de aardappelen. En... Maar voor de rest uh, komt er heel wat groente vandaan. Ja. Ja. U zei het uh, eigenlijk zelf al, uh, mijn werk moet voortgezet worden... dat moet mijn dan allemaal maar gaan doen. Maar ja, daar zit hem nu de kneep. Ja, U heeft we, geen opvolger. Nee, we leven in een, uh, in een belabberde situatie, een labberde omstandigheid. Omdat uh, uh, op alle mogelijke terreinen beknot wordt op kunst en onderwijs. Dus ook op onderzoek. En waar uh, tien, vijftien jaar geleden, toen deze hoogleraarstoel werd ingericht... er nog geld gehaald kan worden bij overheden en particuliere organisaties... is dat niet meer het geval. En dat is heel raar als ik dat daaraan toe mag voegen... Want we leven vandaag dus in een kennissamenleving. Daar geven we hoog van op. En tegelijkertijd beknibbelen we op alle mogelijke manieren... op, op onderzoek, het doen van onderzoek... zodat we eigenlijk minder kennis kunnen verwerpen vandaag de dag... dan er, tien jaar geleden. Er wordt niet de gelegenheid gegeven om kennis op te doen. En zo is dat, want daar heb je financiën voor nodig. Daar heb je mensen voor nodig. Daar heb je nog leraar voor nodig. Daar heb je onderzoeksmedewerkers voor nodig... om dat onderzoek in de wereld te gaan doen. En dat... Voorlopig gebeurt dat niet meer. Had u gedacht toen u tien jaar geleden begon dat het zo somber zou eindigen? Uh, wat de financiering betreft wel ja. Maar ik heb tien jaar geleden ook gezegd dat uh, na tien jaar er geen einde zou zijn aan het probleem van de kinderarbeid. Mm -hmm. Dat zou blijven voortbestaan. Maar ik had wel gedacht dat daar financiën uh, beschikbaar voor gesteld zouden blijven. Ja. ja, en dat is helaas niet uh, gebeurd. Nee. Dat is inderdaad heel jammer, want ik zei het ook al in mijn introductie, u was wereld eerste en enige hoogleraar kinderarbeid. Ja, er zijn wel andere hoogleraren... die in uh, het kader van een andere opdracht... Uh, uh, zich ook wel met kinderarbeid bezighielden. Maar dit was echt uh, de enige die vanuit historisch... en sociaal-economisch oogpunt zich heel specifiek moest richten op kinderarbeid. En ik moet zeggen dat wij, dat samen met mijn medewerkers... in de laatste tien jaar behoorlijk wat uh, productie uh, hebben gegenereerd. Heel veel onderzoek hebben gedaan. En dat heeft zeker bijgedragen... En veel meer dan wanneer een hoogleraar ook nog tussendoor eens wat aan kinderarbeid zou hebben gedaan. Dus dat is de positieve kant van het verhaal. Er moet nog veel gebeuren, maar er is ook veel gebeurd. Jazeker. Uh, uh... Als je dat vergelijkt met de jaren 80, hè, toen, toen werd er over kinderarbeid nauwelijks gepraat. In de jaren 90 is dat een opkomst geweest. En in die tijd, tussen 1990 en nu zeg maar, zijn er heel veel uh, onderzoeken geweest. Er is ook heel veel gepraat. Er is nieuwe wetgeving ontstaan. En is uh, mede op basis van ja, de, de publiciteit die uh, uh, en onderzoek hebben op. Uh, gebracht uh, zijn veel regeringen en ontwikkelingslanden uh, uh, zich bezig gaan houden met het oplossen van het kindervraagstuk. Wetten gemaakt en dat is toch een, een, pre, dat is een vooruitgang in de laatste uh, 15 of 20 jaar. Kinderarbeid is dus veel meer in de belangstelling komen te staan. Er is ook het een en ander gebeurd, zegt u. Maar ja, ik zei ook in mijn inleiding: kinderarbeid is nu eigenlijk niet zo sexy meer. Nee, nee. Hoe komt dat? Uh, ja, daar, daar kan je verschillend over denken. Mijn verklaring is dat uh, uh, uh, de redenen waarom uh, bepaalde thema's sexy zijn... toch heel veel te maken hebben met, met internationaal beleid... en met internationale belangen, eigenbelang. En wat begin van de jaren 90 speelde was dat die Amerikanen, daar heb je de Amerikanen weer, er een punt van wilden maken dat ze handelsbelemmeringen wilden invoeren ten opzichte van ontwikkelingslanden. En door aan te geven dat in producten die wij en zij invoerden... dat daar kinderarbeid in zat... kon men de grenzen sluiten voor producten uit ontwikkelingslanden... India, China uh, en andere landen. En uh, dat heeft men uh, geprobeerd. Ontwikkelingslanden uh, zijn daar uh, tegen tekeer gegaan. En uiteindelijk heeft men dat apparaat, handelsbelemmeringen... heel weinig kunnen gebruiken. En is daardoor eigenlijk de belangstelling voor, voor kinderarbeid... dat op, uh, uh, uh, in het centrum van de aandacht brengen op basis daarvan beleid invoeren. Dat is eigenlijk een beetje mislukt. En daaruit verklaar ik de, uh, ja, de, de, de, de talende aandacht... voor het probleem van kinderarbeid. Het is toch heel erg dat je zo'n onderwerp als kinderarbeid... dat je dat uh, moet verkopen als ware het een product Ja. Ja, maar zo gaat dat in de ja, yourself, in de media, zo gaat het in de media natuurlijk. De, er worden producten op de markt gezet, er zijn hypes... die, die af en toe de media met zich meesleuren. En waar het vroeger kinderarbeid was... zal het nu iets zijn als terrorisme en multiraciale samenleving. En daar gaat iedereen zich dan op focussen. Met als gevolg dat zeer belangrijke andere problemen... in dit geval kinderarbeid, waar nog altijd 200 miljoen kinderen mee te maken hebben... dat dat een beetje in de vergetelhoek gaat. Ja, maar toch is dat ja, vrij onbegrijpelijk, vind ik. Hè? Want mm. er, gebeurde, er zit zoveel onrecht, uh, ja. in, eh, hangt er aan dat onderwerp mm. uh, vast. Hoe is het om daar dan altijd voor te moeten knokken? Uh, vreselijk. Ja, vreselijk. Niet alleen dat je daarvoor moet knokken om dat onder de aandacht te brengen... maar ook dat je dus moet knokken, maar daar komen we straks nogal over, over te spreken... Uh, over uh, ja, wat er nu eigenlijk aan de hand is, daar begint het al. En ook wat voor oplossingen dat je daarbij moet bedenken. Want daar zijn natuurlijk verschillende uh, meningen uh, over in omloop. Uh, en uh, ja, we hebben tien, uh, vijftien jaar dat we met deze materie bezig zijn... Uh, uh, daarvoor moeten knokken. In het begin sprak iedereen heel graag over kinderarbeid... met. De laatste uh, vijf, zes, zeven jaar is dat veel minder het geval. En vandaar ook dat de geldstroom is opgedroogd. Ja. Ook NGO's, met uitzondering moet ik zeggen van Tedesom in Nederland... Uh, NGO's hebben daar nauwelijks nog belangstelling voor. Hm. Goed, uh, dan zou het goed zijn om dat in ieder geval weer eens op de kaart te zetten... om de aandacht te brengen. Dat doen we natuurlijk ook uh, door middel van deze uitzending. Ja. Waar, hoe bent u zelf erbij betrokken geraakt? Uh, dat is een heel lang verhaal. Ik, ik, ik, was, uh, ik was helemaal niet met kinderen bezig. Ik heb bijvoorbeeld uh, tien jaar in India uh, gewoond. Onder meer ook als correspondent toen voor de, uh, voor de radio. Maar ook als onderzoeker. En ik hield me bezig met algemene economische ontwikkeling. Uh, uh, rurale ontwikkeling. Uh, uh, aspecten van, van armoede en, en ontwikkeling. En ik, ik had een in Indië wel kinderen gezien. Maar ik had nooit het probleem van kinderarbeid gezien. Die kinderen werkten omdat in een situatie van armoede normaal is. Dat je werkt. Dus ik zag die armoede wel, maar ik zag niet de kinderarbeid. En toen ik terug naar Nederland kwam, heb ik mij al die jaren bezig gehouden met nou, ontwikkelingssamenwerking, armoedebeleid, et cetera. Tot op een bepaald ogenblik vanuit de organisatie IERO ook de vraag kwam of ik in dat bestuur wilde komen zitten. En toen heb ik eens nagevraagd bij collega's, van, uh, hoe, hoe, vind, zou je het interessant vinden als, als ik zelf, die dus met die, die grote maatschappelijke problemen bezig was, dat ik mij op dat, dat kleine onderdeeltje met kinderen zou gaan bezighouden. En daar hebben we lang over gepraat en uiteindelijk uh, ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Want, want kinderarbeid heeft te maken, je hebt het zelf al gezegd in de inleiding... ook met juridische aspecten, maar heeft ook te maken met, met filosofische aspecten... met, met ethische aspecten, met economische aspecten, met, met politiek, noem het op. Dus het hele scala van waar wij in de samenleving mee bezig zijn... al die problemen, die vind je terug in de discussie over kinderarbeid. En zo is het gekomen dat u zich daar de afgelopen jaren mee bezig heeft kunnen ja, houden. Ja, ja. Nou, een aantal van die aspecten gaan wij uh, dit uur nog uh, uitgebreid bespreken. Er is ook muziek. We hebben u gevraagd zelf muziek uh, mee te nemen. Boudewijn de Groot gaan we zo meteen eerst horen. Meneer de president, waarom uh, dit? Het oh, is goed dat we daarmee beginnen. Uh, ja, we leven vandaag in een, in een wereld waar de ene oorlog naar de andere wordt gevoerd. Uh, wat, wat mensen dus niet weten misschien wel veronderstellen onderstellen, is dat bijvoorbeeld elke dag vandaag... er bommen worden gegooid op Libië door onze vliegtuigen he, van de NATO. Hetzelfde gebeurt in Afghanistan, in, in Irak. Er zijn oorlogen bezig. En uh, Boudewin de Grot heeft, wat was dat, veertig uh, jaar geleden... tijdens de oorlog in Vietnam gezongen... meneer de president slaapt Absoluut. nog wel goed, denk er eens dus over na. En ook, je kan dit soort... Gevechten wat men voert, niet winnen met oorlogen. Dat kan je niet winnen, winnen met bombardementen. Je moet dat winnen met uh, economische ontwikkeling... en met een gevecht om, zoals men dat zegt... the hearts and the minds, the, ja. het, het hart en, en, en ja, het, het verstand van mensen. En uh, het is goed om, om muziek van 40 jaar geleden... in de hedendaagse context nog eens goed te beluisteren.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 en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar weinig van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vrede meneer de president. Slaapzacht. Boudewijn de Groot, meneer de president, nog steeds actueel dus? Zeer zeker, zeer zeker. <lacht> uh, ja, ook, ook mijn, een beetje mijn, mijn levensmotto is... Uh, vrede zijn met u. komt ook uit, uit, uit de katholieke kerk, waar ik dan in het verre verleden ook al vandaan kom. Maar daar gaat het eigenlijk om. Vrede zijn met u, vrede zijn met u voor de wereld, voor bevolkingsgroepen... maar ook voor mensen individueel. En als je vrede hebt in jezelf en om je heen... dan ben je al heel eind op weg voor een, met een gelukzalig leven. Ja. Zegt Christophe Lieten, hij is mijn gast. We praten over kinderarbeid. Hij was veel het eerste en enige hoogleraar kinderarbeid... en is een paar maanden geleden afgezwaaid en uitgezwaaid. Um, Lieten heeft lang onderzoek gedaan naar kinderarbeid... Hè, zowel in de derde wereld als in Nederland. Um, wat is precies kinderarbeid? Want daar begint het. Dat is nog niet zo makkelijk te beantwoorden, die vraag. Nee, nee. Uh, in, in deze plaats even aangeven dat we in het Nederlands... een onderscheid kunnen maken tussen werk en arbeid. Dat heb je niet in alle, alle talen. Maar dat geeft ook al enigszins aan dat, dat er een, een onderscheid is... tussen mensen die wat werken en kinderen die wat werken en, en arbeid. Nou, wanneer gaat werk over in arbeid? Daarvoor gebruiken we uh, uh, de, de juridische grondslag van de wetten... Een Nederlandse wet, een Europese wet, wetten in alle mogelijke landen... die gebaseerd zijn op de verdragen... op de conventies van de internationale arbeidsorganisatie, de ILO. Die zitten in Genève en daar zitten dus de vakbonden in... de ondernemersorganisaties en de overheden van de hele wereld. En die hebben een aantal afspraken gemaakt. En daarin staat bijvoorbeeld dat kinderen weliswaar mogen werken... maar dat mogen zij niet doen beneden een leeftijd van 13 jaar... Dat is de grens. Ja. Als ze 13 en 14 jaar zijn, mogen ze 14 uur per week lichte arbeid verrichten. En dat is in de omgeving van je huis, onder toeziend oog van je ouders of andere eh, volwassenen die, eh, je, die je kent. En eh, die niet ongevaarlijk zijn. Nou, vanaf 15 jaar gelden weer andere restricties. Als je dat neemt, dan heb je een met een modern woord, een piketpaal neergezet. En daarom, daaromheen kan je dan gaan kijken... of een specifiek soort werk wat een kind verricht... of dat kinderarbeid is of niet. En als een kind in India dan om een voorbeeld te geven, een, een, een meisje van, van, van 13 jaar... die dus officieel uh, 14 uur per week mag werken... dat die elke dag drie uur wat met de koeien rondloopt... dan kom je dus drie keer zes of drie keer zeven op 18 of 21 uur. Dat zou, zou, met, zou kinderarbeid zijn. Ja. Maar gezien de omstandigheden, nou leuk met je vriendinnetjes... een beetje met een koe rondlopen... nou, uh, ik denk dan dat, dat moet je kunnen gedogen. Maar u is... heeft dat zelf gezien, want u was in India, dat ja. zei u net. Ja. Dus en u zei toen ook, ik dacht daar toen eigenlijk heel nou, anders over... omdat je er dan ook middenin zit. U zag dat meisje ja. met die koeien. En ja. toen, toen dacht u, dat meisje is aan het werk, dit is kinderarbeid. of, niet, of nee, dat nee, niet? Nee, dat dacht ik niet. Nee, ik dacht, dat dat, dat dat kind draait mooi mee, dat wordt gesocialiseerd. Dat, dat, dat draagt bij aan het werk van het huishouden moet worden verricht. Ik heb toen niet bij dat individuele kind gekeken of het ook naar school ging. En of het hoeden van die kinderen... Van die koeien ten koste ging van het naar school gaan. Het zou kunnen zijn dat de moeder zegt: Nou, je moet dus tussen tien uur ochtends en één uur ochtends de koeien hoeden. waardoor het kind niet naar school kan gaan. Dan heb je wel kinderarbeid. Dus je moet naar verschillende soorten aspecten kijken. die, uh, ja, die in feite uiteindelijk gaan bepalen. in het individuele geval of er sprake is van kinderarbeid of niet. Maar tegelijkertijd moet je uitgaan van een heel breed raamwerk. Dat zijn die pakketpalen, dat is de ILO-conventie, en dat is de Nationale Wet op basis daarvan uh, uh, ja, ga je als inspectie, arbeidsinspectie kijken... Uh, uh, uh, of er kinderen zijn die uh, buiten de, uh, ja, de, de, uh, de wet uh, werk verrichten... en dan is het kinderarbeid. Maar die piketpalen zijn uh, geslagen uh, met een blik door onze westerse bril. Zij... Nee, dat is dus niet waar. Nee. Ja. Ja, dat, uh, ik, ik reageer daar gelijk op. Omdat ik uh, met, met veel van mijn collega's de laatste tijd ook die discussie gevoerd heb. Uh, kinderrechten, ook de VN-conventie, kinderrechten. Daarvan zegt men dus, ja, dat zijn geen universele rechten. En, en de ILO-conventies, dat zijn geen universele conventies. Want die zijn door onze westerse landen gemaakt. Nee, in tegendeel. In de VN over de kinderrechten, daar is vijftien jaar over gepraat. Israël heeft daarin mee gepraat, het Vaticaan, China... Eh, toen nog de Sovjet-Unie, eh, Zuid-Afrika, vakbonden... ook met de eh, ILO-kinderconventies. Dat, dat zijn alle vakbonden en alle overheden... en alle ondernemersorganisaties van heel de wereld... die zijn daar jaren mee bezig om uiteindelijk eh, tot een heel super manier te komen om te definiëren wat kinderarbeid is. En regeringen en vakbonden en ondernemersorganisaties van ontwikkelingslanden hebben zich daarbij aangesloten. Dus iets wat mondiaal gedragen wordt. En dat snap ik, mondiaal gedragen. Maar uh, als uh, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika uh, dingen die kinderen daar doen... niet tot werk of arbeid gerekend wordt... dan komen zij toch met een andere instelling naar zo'n vergadering toe? Ja, dat, dat, dat, ja, ja op, op die manier kan ik dat, kan ik dat goed begrijpen. Uh, uh, we hebben de piketpalen neergezet. Hè. We mm -hmm. hebben dus gezegd, nou, dit is officieel kinderarbeid. En dan gaat het om de context waarin dat gebeurt. En daar moeten we als, als, als westerse uh, uh, uh, inspectoren en als Westerse actiegroep moeten we daar heel voorzichtig mee omgaan. Want uh, waarvan wij uh, denken dit is kinderarbeid... zal in de lokale, lokale omstandigheden niet onmiddellijk kinderarbeid zijn. Je leeft in een situatie van enorme armoede waar je niks te bikken hebt, waar, waar je geen, geen geld hebt, geen inkomen. Uh, je leeft ook dikwijls in omstandigheden waar, waar de familie uh, dysfunctioneel is... waar vaders of moeders ontbreken bijvoorbeeld... en waar het noodzakelijk is dat een kind participeert. En in die omstandigheden heb je altijd geparticipeerd. Want armoede vereist om te kunnen overleven... dat je zoveel mogelijk bijdraagt aan het inkomen. Dus want daar het, moet het kind dan ook aan bijdragen? Daar moet het kind aan bijdragen, ja. En... en, en uh, uh, en ouders begrijpen dat in veel gevallen dat dat geen goede zaak is. En in dat opzicht is het dan weer universeel gedragen. We weten dat het eigenlijk geen goede zaak is dat hun kinderen moeten werken. Dat het beter zou zijn als het kind naar school zou kunnen gaan. Maar men zegt tegelijkertijd: Nou, dit, dit zijn de omstandigheden waarin wij leven. En daar moet je rekening mee houden. En dat betekent ook dat wij, als wij een beleid willen suggereren voor die landen. Opleggen voor die landen, dat we heel voorzichtig moeten zijn... met uh, dat soort dingen af te dwingen. Want eigenlijk zegt u, kinderen zijn overal hetzelfde, overal ter wereld. Alleen de omstandigheden ja. zijn verschillend. Ja, dat zeg ik niet alleen. Het interessante van ons onderzoek is dat wij... Uh, wij gaan dus... Uh, uh, aan, aan de basis van die samenleving gaan we kijken. Hè. En we gaan aan die kinderen en aan die uh, uh, ouders, mannen en vrouwen... vragen wat zij ervan denken. En, en ik en mijn medewerkers, we gaan daar twee, drie maanden... in zo'n sloppenwijk zitten of in zo'n paar dorpjes. En dan kom je er echt achter hoe die mensen tegen het leven... en tegen de wereld aankijken. En wat zij dus zeggen is, precies wat wij over onszelf zeggen, over onze kinderen zeggen... het zou goed zijn, het zou gewenst zijn... en het zou normaal zijn en het zou menselijk zijn... dat onze kinderen op een normale manier naar school zouden kunnen gaan... en niet zouden moeten werken. Dus die mensen zeggen niet... Kinderarbeid, Meneer Lieten, uh, hartstikke mooi dat u die hier komt onderzoeken een paar maanden. Maar kinderarbeid past bij onze cultuur. Zo doen we dit hier nou eenmaal. Daar schrijft u ook over in uw afschrijnsreden. Ja, ja. Hè? Aapnoot, Mies, wie ja. maakt hier zijn handen vies, heet ja, die. Ja, ja. Uh, Want die stroming heb je ook. Hè? Mensen die zeggen van ja, nee, maar dat is heel normaal in dat soort landen... dat de kinderen daar werken. Ja, ja, ja. En, en ja, maar, maar die mensen zeggen dat ook wel eens. Alleen... Die mensen zijn ook heel slim in veel gevallen. Als je daar als onderzoeker komt... Hè, je, je stapt van je fiets of je stapt uit je voorwiel... Uh, hoe heet het? Uh, drive. Uh, drive, four -wheel hè, drive. Zoals, zoals veel onderzoekers dat wel doen. Yeah. Ik heb aan U was op de fiets? Wij gaan altijd op de fiets met een lokale bus... Uh, al mijn medewerkers. Mm -hmm. Dan heb je al een band van vertrouwen. Ja, niet die afstand. Nee. nee. En, en het eerste wat die mensen dan zeggen is... oh, die komt uit het Westen. Uh, en ze zijn heel slim. En dan zeggen ze... ja, nee, het is goed dat onze kinderen werken... want. En, aan het soort reactie wat jij dan hebt als onderzoeker... daar gaan ze dan verder in meepraten. Maar als je daar twee maanden, drie maanden blijft zitten... dan kan je het, het ware verhaal achterhalen. Dan kunnen ze zich eigenlijk niet meer uh, verschuilen... Pre achter het gewenste antwoord. Precies, het politiek correcte antwoord noemden we dat vroeger. Ja. En, en dan, uh, dan hoor je, ja, nee... Uh, ja, nee, o, o, o, o, mijn, mijn zoontje, mijn dochter, werkt, ja, mijn, mijn, mijn man is overleden. Ja, wat moet ik anders doen? Ja, het, het zou go goed zijn als, als ook mijn, mijn dochtertje, nou, zoals u, uh, uh, ook naar school zou kunnen gaan. En, en een grote meneer zou kunnen worden. Maar ja, uh, het, het kan niet. Hmm. En dan kom je daar dus echt achter als je daar ook echt investeert in plaatselijk uh, onderzoek onder de mensen zelf. Ja, Want u woonde ook... Tussen ja, deze mensen. Ja, ja, je gaat er wonen, je, je hebt lokaal transport, je eet lokaal, je drinkt lokaal, wat soms niet altijd goed is voor je, voor je eigen gezondheid. En, en, en je laat aan die mensen duidelijk uh, de, die mensen duidelijk de indruk krijgen dat, dat je echt geïnteresseerd bent in hun verhaal. He, want dat is onze, onze onderzoeksmethode altijd geweest. He, ervoor zorgen dat die mensen aan het woord komen. Dus er heeft niemand gezegd, kinderarbeid hoort in onze cultuur, dat doen wij nou eenmaal zo. Dat hoor je bij de, dat hoor je bij de middenklasse. Dat hoor je bij diegenen die normaal onze contacten zijn in die landen. Die zeggen dat de Bramanen in India, die zeggen: Nou, nee, dat soort volk zijn arm en ongeletterd en weten niet beter. Die sturen hun kinderen. Nee, meer zelfs. Ze maken zoveel mogelijk kinderen omdat dat zoveel mogelijk kinderen geld zouden kunnen verdienen. Dat soort verhalen hoor je bij, bij, de, bij de middenklasse, bij, bij de rijkere elite. Dat hoor je nooit bij de arme bevolking zelf. En... Maar hoe heeft die mening dan toch zoveel invloed kunnen krijgen? Want die is ook gaan spelen bij bepaalde NGO's, zoals u schrijft in uw Ja, om, Omdat dat soort mensen uh, de, in de media schrijven, uh, uh, in boeken schrijven, artikelen schrijven. En dat, uh, dat soort ideeën zijn dus richtinggevend voor uh, uh, hoe wij erover denken... Dat is één aspect van, van uh, de gedachte die hier uh, bestaat... bij een aantal NGO's en bij een aantal van mijn collega's... dat kinderarbeid uh, tamelijk goed is. Dat is één reden. Hè? Dus Dat, dat men uh, uh, veel contacten heeft met de elite in die land... Die, die zo over hun eigen arme bevolking denkt. Maar dat is een ander iets. En ik, ik heb me daar... Ik heb me daar suf, suf over nagedacht, van hoe dat nou komt. Ik heb heel, ik heb heel wat collega's, ook, ook linkse, er zijn zelfs collega's... Die, die vroeger in de communistische beweging zaten. En die nu vandaag de dag zeggen, uh, kinderarbeid is goed. Nee, in tegendeel, kinderen hebben recht op arbeid. Ja, en ik heb me daar suf over gepiekerd. En men sluit daarbij aan bij een, een beweging in, in Latijns-Amerika. Dat zijn de, de regulationistas, uh, in tegenstelling tot de uh, uh, abolitionistas... die dus willen afschaffen. Nee, deze willen het regelen. En die zeggen dus, kinderen hebben recht op arbeid... en het zijn de volwassenen die hen dat recht willen ontnemen. Nou. Hoe kan je dat in godsnaam beweren en blijven beweren? Dat kan er bij u niet in. Dat kan er niet in. Kijk, wat er bij mij wel in kan, is dat je iets gedoogt. Dat heb je zelf net al aangegeven. Men is arm en als men niet werkt, dan, dan overleeft men niet. Dus ja, en wij kunnen het niet vandaag afschaffen. We leggen daar geen miljard euro op tafel. Dus moet je dat voorlopig gedogen. Maar het recht op kinder Arbeid, het recht op arbeid van kinderen van 12, 13 jaar, kan er bij mij niet in. Ik, ik heb er over nagedacht nagedacht. En ik u bent er niet uitgekomen? Paul? Jawel. Oh, toch? Oh. Ik ben oh, er, er uitgekomen. Ik ben er uitgekomen? Een paar weken voor ik ben afscheidscollege. Aap Noot Mieschaf ben ik er uitgekomen. En hou je vast. Ik denk dat het te maken heeft met, het, met de neoliberalisering van de samenleving. Oh. Kijk eens aan. Daar zijn we er. Maar zullen we dat even voor zo meteen bewaren? Graag. Want dan kan de luisteraar even rustig over nadenken. <laughs> hoe, over dat, dit, hoe dat hoe dit, er ooit misschien te maken je nou zou kunnen hebben. nou oplossing gekomen ja. bent. Dan gaan we eerst naar Mercedes Sosa luisteren. Gracias a la vida heet het. Waarom dat? Uh, nou, één een fantastische stem. Mm -hmm. ja. En twee... Uh, uh, uh, uh, cultuur uit die landen... men zegt wel eens van, ja, ze zijn armers als lachen altijd. Hè? En dat klopt ook wel gedeeltelijk. Uh, wij hebben veel minder problemen. We zijn zo pessimistisch en melancholisch... en teleurgesteld over het leven en niks gaat goed. Terwijl die mensen heel dikwijls zeggen... nou, je hebt zoveel in het leven gekregen... en daar moeten we dankbaar voor zijn. En dat bezinkt zij dus op een prachtige manier. Mercedes Sosa. Violeta Parra era Chilena. La vida che mi ha amado tanto, me dio dos luces que quando las abro perfecto distingo lo negro del blanco e nel alto ciego su fondo estrellado y en las multitudes el hombre Vamos. Gracias graciosa la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y la con él las palabras en de declareert: "Mijn vriend, hermano vriend, mijn vriend, mijn vriend, del, alma, del que estoy Dat mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades ze, met ze, met y met y met ze, met ze, met la wind die me aandacht me dio el corazón het hart su marco cuando als el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos als mal cuando miro el fondo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 Gracias a la vida. Mercedes Sosa. We hebben zoveel gekregen, zoals Christoffel Lieter mijn gast, hiervoor zei... voordat we de plaat gingen laten horen. Dus dan mogen we ook wel eens een keertje hè, laten horen... dat we daar blij en dankbaar voor mogen zijn. Wij uh, verlieten uh, de luisteraar net uh, met, uh, uh, op het punt dat u had bedacht... hoe dat nou te rijmen valt. Hè? Dat sommige mensen pleiten voor uh, het recht op kinderarbeid. Rechten voor kinderen om te werken. Daar kwam u maar niet uit. U heeft zich het hoofd over gebroken. En nu weten we het. Het neoliberalisme is het antwoord. Leg, het, leg dat eens uit. Nou, uh... In onze samenleving was het zo dat, uh, nou, als je 20, 30 jaar terug gaat... je had Den uil toen, de PvdA, die, die goed voor de, voor de mensen wilde zorgen. Uh, we zijn langzaam maar zeker op, opgeschoven, ook mede met die PvdA. Dat kwam ook van links in dit geval. Links en rechts hebben daarin samengewerkt. Om een soort samenleving te krijgen waarin men zegt... u moet voor zichzelf zorgen. We gaan minder overheid krijgen u moet voor zichzelf zorgen, u moet zorgen dat u eruit komt. Dat is zelfredzaamheid. Nou, dat geldt voor de samenleving, voor de volwassenen... en dat kan men dus ook langzaam maar zeker gaan toepassen op de kinderen. En eh, als voor volwassenen zelfredzaamheid geldt... en individualisme hyperindividualisme... dan ga je dat als ouderen en volwassenen doorgeven aan de kinderen. Red jezelf, een kind van 12 jaar moet assertief zijn... moet voor zichzelf opkomen... En moet ook, als het deel wil nemen aan de uh, uh, consumentensamenleving... zelf voor het inkomen gaan zorgen. Dat, dat is onderdeel van dat neoliberalisme. En men maakt daarbij gebruik van iets wat eigenlijk aangewakkerd moet worden. Namelijk de, de drang tot, tot participatie, de drang tot autonomie. Dat is, een goed, dat is een goede zaak, ook bij kinderen. Jawel, maar er is gewoon één groot verschil. Kinderen zijn geen volwassenen. Kinderen zijn uh, nog niet volwassen, die moeten nog veel leren. Ik ben blij dat je dat zegt. Uh, uh, uh, uh, uh, juristen zullen dat zeggen. En ook uh, uh, pedagogen en neurologen zullen dat zeggen. Ja? En jammer genoeg zijn er in de sociale wetenschap veel te weinig collega's die luisteren naar neurologen. Die dus niet beseffen dat een kind van 12 jaar geen kind van 15 is. En een kind van 15 geen kind van 17 is. En een kind van 17 geen volwassene van 35 is. Zelfs volwassenen van 35 moeten af en toe een, een, een corrigerend, uh, geen tikje krijgen, maar een, een corrigerende uh, uh, uh, advies krijgen. En voor kinderen van 12, 13, 14 jaar gelden, he, gelden heel andere ja, uh, uh, benaderingswijzen. Toch zijn er veel collega's die zeggen kinderen van 12, 13, 14 jaar. Dat zijn jonge volwassenen. Nou, hoe komen die uh, mensen in die landen die u net beschreef... die dat willen regelen hè, en die dat recht op mm. kinderarbeid willen verwezenlijken... Ja. ook met, uh, door middel van vakbonden, hoe komen die dan op een ander idee? Hoe, ver, hoe um, uh, verdedigen zij dat dan? Uh, uh, de, de oudere luisteraar zal zich waarschijnlijk herinneren... dat als we Nederland teruggaan naar de jaren 70 toen hadden we ook in Nederland de, hoe heet dat toen ook alweer... de, de, de bevrijdingstheologie en de bevrijdende opvoeding van kinderen. Dat was in de jaren zeventig, was een tijd lang... De gangbare opvoedingsmethode van een aantal ouderen. Dat je ze nou, niet nergens toe moest dwingen, maar dat het allemaal uit het ja, kind zelf en, en vrijheid, komen. blijheid en kinderen, et cetera. Nou, dat idee, dat is een filosofisch idee. Maar er zegt toch geen kind zelf van, ik wil gaan werken? Ik wil tien uur in de schoenenfabriek gaan staan... of tien uur tapijtjes, vijftien uur tapijtjes knopen. Uh, kijk, het, het, het bizarre is, of het wrange is... dat uh, die kinderen die in die kindervakbonden zitten... we hebben een onderzoek naar gedaan in, in zes of zeven landen... Uh, dat, dat kinderen zijn die geen tien uur per dag tapijtjes knopen. Dat zijn kinderen van zeventien jaar... Kinderen van 17 jaar, soms 18 of 19 jaar, die een boetiekje hebben. Dus eigenlijk jongvolwassenen. Jonge volwassenen en die geen kinderarbeid verrichten. Die wat werk doen. En uh, dat zijn de kinderen die in de vakbonden zitten. De kinderen die tien uur per dag knoopjes knopen of in een mijn mijnwerken, die vind je niet in die vakbond. Dus het is een vals spel wat gespeeld wordt eigenlijk over de van de kinderen heen. Een soort en... spraakverwarring, want uh, die, die, die hebben het dus niet over kinderen, die jongvolwassenen, die hebben het over mensen die al bijna goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ik ben blij dat je dat zegt, spraakverwarring. Ja, want dit soort mensen, die dus opkomt voor kinderarbeid als recht van een kind... zeggen in feite hetzelfde als de internationale arbeidsorganisatie, de ILO... maar zijn zo radicaal tegen het beleid van de ILO... terwijl ze in feite hetzelfde zeggen. Want de ILO zegt ook, een kind van 16, 17, 18 jaar... mag een paar uur per dag in een winkel werken. Niks meer aan de hand. En... Deze mensen die voor kinderarbeid opkomen... zullen ook niet komen beweren... dat een kind van 10, 11 jaar in een kolenmijn mag werken. Dus uh, het is een grote spraakverwarring. Maar het gevolg van die spraakverwarring is... dat uh, dat alles gaat schuiven. Kijk, het, uh, uh, het hebben van een, van een helder principe... van een heldere afspraak... Hè? dat uh, pakketpalen pakket, waar we het eer eerder over hadden... dat maakt het mogelijk dat we heel duidelijk gericht met beleid bezig zijn. Maar als je dan aan uh, de algemene afspraken gaat tornen... door met een heel ander verhaal te komen... ja, dan ga je schuiven en uiteindelijk ga je terechtkomen in een situatie... waar je kinderarbeid niet alleen gedoogd, maar toestaat. Ja. Ik begrijp het. Even terug naar het neoliberalisme wil ik, want dat, ja. uh, dat was het antwoord dat u uiteindelijk gevonden had. Hmm. Maar is het dan niet heel gek dat juist een liberaal uh, de kinderarbeid met zijn wet uh, in de 19e eeuw in Nederland uh, afgeschaft heeft? Ja. Eigenlijk de kinderwet van Van Houten ja, betekende ja. eigenlijk de afschaffing van de kinderarbeid in Nederland. Want wij moeten niet uh, raar doen, wij ja. hadden hier vroeger ook ja. kinderen die werkten. Ja, ja, en dat heeft heel lang geduurd voor we dat konden in de praktijk konden afschaffen. Dat is ook in een les die we vandaag de dag moeten kunnen toepassen... op ontwikkelingslanden. Het gaat niet in één dag. Maar Van Houten, uh, uh, in 1872, was een liberaal. hij heeft hard moeten vechten. Hij heeft hard moeten vechten tegen zijn medeliberalen. Maar natuurlijk, Nederland was toen een oer-conservatief land. Zoals alle landen in de wereld. En Van Houten heeft toen gezegd... we gaan het alleen doen voor industriearbeid... He, niet voor, voor de landbouw. En we gaan het uh, op een dusdanige manier doen. Dat. Uh, op, op, nee, en we, we moeten het doen omdat volwassenen voor hun eigen rechten kunnen vechten. Die moeten dat maar zelf doen. Maar kinderen, die moeten wij van overheidswegen beschermen. Dat was eigenlijk de eerste aanzet tot het onderscheid maken. in sociaal beleid tussen volwassenen en kinderen. Nee, voor volwassenen gingen wij nog niet opkomen als liberalen. Maar voor kinderen wel. Ah, dus ja. dat, uh, dat is dan de stap die de neoliberalen hebben gezet. Ja. Die uh, vonden dat kinderen ook maar voor zichzelf op moesten komen, zoals u net beschreef in de jaren zeventig. Ja. Niet voor zichzelf moesten opkomen. Nee, die moesten beschermd worden. En volwassenen moesten voor zichzelf opkomen. En dat is een, een les die we vandaag de dag nog kunnen toepassen. Laat, ja, als je liberaal bent, laat volwassenen in de vakbonden strijden voor betere rechten. Maar kinderen moet je daarvan uitsluiten. Voor kinderen moet je echt een, een, systeem, een sociaal systeem van bescherming opzetten waar alle kinderen in de samenleving mee gebaat zijn en van kunnen genieten. Hoe zet je zo'n systeem op? Want dan kom je ook bij de oplossingen voor kinderarbeid. Kijk nee. dat een meisje in India, zoals u net zei, een paar uur de koeien hoed, dat is het probleem niet. Nee. Maar 16 uur tapijtjes knopen, ja, ja. daar is natuurlijk geen enkel kind uh, mee gebaat. Nee. Nee. Er is veel gebeurd in 10 jaar, maar u noemde net ook het getal van 200 miljoen kinderen verrichten nog steeds arbeid, ja. terwijl ze eigenlijk naar school zouden moeten gaan... Ja. en uh, aan hun toekomst zouden moeten kunnen werken. Ja. Hoe lossen we dat op? Uh, ja, dat is een te makkelijke vraag natuurlijk. Hè? Ja, omdat het, ja, het he Ik snap ook dat het ja. antwoord niet eenvoudig nee, is. Nee, precies. Het heeft met zoveel aspecten te maken. Uh, uh, uh, het heeft in elk geval... Uh, het heeft deels te maken met, met overheden die, die dat niet willen... Overheer, die vooral geïnteresseerd zijn in uh, ja, de, de belangen van hun eigen elite... en die niet echt geïnteresseerd zijn in het op gang brengen van ontwikkeling... op brede schaal voor de hele bevolking, dus ook voor de kinderen van de armen. Daar heeft het ook veel te mee te maken. Maar het heeft ook te maken met... met uh, pure economische uh, mogelijkheid van landen om dat te doen, uh, financiële uh, uh, mogelijkheden. En, en, en daar schort het aan. En, en het zou handig zijn als, als wij vanuit Nederland ook veel meer geld zouden investeren in... Uh, in onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden... en het gevecht tegen, tegen kinderarbeid. Om, om één voorbeeld te geven. We gaan nu in, in Afghanistan gaan we nu, uh, uh, een politieagent uh, opleiden. Uh, ik heb begrepen dat het opleiden van één politieagent... dat daar gaan acht weken overheen, dat, dat kost vijf ton okay. uh, euro... Niet gulden, vijf ton euro. Met dat geld, heb ik eens berekend... zou je 1500 tot 2000 Afghaanse gezinnen... een heel jaar lang kunnen onderhouden. Zegt uh, u dan, geeft daar dat geld aan? daar dat En dat zou voor de veiligheid in de wereld uiteindelijk... ook veel efficiënter zijn. Op langere termijn. Op langere termijn. Ja, maar zo wordt er niet gekeken. Nee, precies. Men, men, daarom zijn we ook begonnen in dit gesprek eerder een half uur geleden... met het idee van, ja, uh, we leven nu in een oorlogssituatie... Uh, waar, waar men via bombardementen de, de problemen van de wereld wil oplossen. Nee, hierin investeren. En het is jammer dat ook in Nederland, met ontwikkelingssamenwerking... men nu besloten heeft om daar alsmaar minder geld voor vrij te maken... Ja. en vooral voor onderwijs minder vrij te maken. Maar er zijn landen die het wel zelf ook al doen... Ja. en waar ook uh, resultaat zijn geboekt hè, Waar ook vooruitgang is uh, geboekt, zoals ja. in Brazilië en in China. Ja. Daar zien ze blijkbaar in dat dat ook belangrijk is? Ja, ja ik, ik denk dat dat, uh, dat, dat een, een goed punt is. Dat men ziet in dat het belangrijk is. Men ziet in dat men uh, om twee redenen uh, die uh, uh, uh, kinderen uh, uh, nodig heeft. En dus dat men goed onderwijs voor, de kinder, voor die kinderen nodig heeft. In de eerste plaats voor economische ontwikkeling. En dat merk je aan China. China heeft een van fantastische uh, sprong gemaakt in de laatste twintig jaar. En het is deels te wijten, uh, heeft te maken met het feit... dat al die kinderen tot een zeventiend jaar naar school gaan. Ja. Ik ben er twee jaar geleden ben ik daar gaan rondtrekken in China... en ook gezocht naar kinderarbeid. Nou, je ziet het niet of nauwelijks, die kinderen zitten op school... In Brazilië speelt dat ook mee. Kinderen zijn de toekomst. Maar dat speelt ook mee. En dat zal in Brazilië eh, zeker meespelen. Als je een democratische rechtvaardige samenleving wil opbouwen. Waar er geen grote gespletenheid is binnen de bevolking. He, zoals je nu in Engeland en Londen ziet. Als je dat wil tegengaan, dan moet je investeren. En dan moet je vooral investeren in goed, evenwaardig onderwijs... aan al je kinderen en zorgen dat ze later kansen krijgen. En zorgen dat er geen tweedeling uh, kan ja, blijven bestaan. Kan want blijven bestaan, natuurlijk want al, maar... dat is funest voor de samenleving. Dat creëert dit soort uh, rellen, dat, cre dat creëert terrorisme. Dat, dat creëert alle mogelijke gevolgen die wij willen vermijden. En dat is de reden waarom wij in Nederland... vanaf het einde van de 19e eeuw, he, dus na die wet van houten... begonnen zijn met sociale maatregelen, sociaal beleid... waardoor ja, de mensen niet al te veel uit de boot vielen en de mensen ja, in die samenleving... werden opgenomen, geïntegreerd werden. Het sociale vangnet, zeg maar. So ja. ja, ja. Uh, ik wil zo eindigen met Nederland. Mm -hmm. uh, na Tracy Chapman, die gaat Behind the Wall zingen. Mm -hmm. Waarom dat? Oh, dat is zo'n prachtig lied. <lacht> dat is zo'n prachtig lied. Uh, Behind the Walls, ja, uh, uh, uh, uh, gezinsgeweld. Uh, uh, uh, and the police are always late if they come at all politie, ja, als ze komen, zijn ze Zit te laat. Uit. En dat is iets wat, wat je op, op heel de wereld ook kan toepassen. Uh, uh, vandaag wordt de ene groep gepakt en de politie doet heel weinig, maar morgen wordt een andere, grotere groep gepakt. Dus ja, ervoor zorgt dat ook dat dat blauwe apparaat, zeg maar, uh, naast de sociale opvang, dat dat uh, pertinent overal aanwezig is. Tracy Chapman. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall.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 always come late if they come at all and when they arrive they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife and as they walk out the door the tears well up in her eyes last night i heard the screaming then a silence that chilled my soul prayed that i was dreaming When I saw the ambulance in the road, and the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night, I heard the screaming loud voices behind the wall. Another sleepless night for me. It won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Tracy Chapman, Behind the Wall, op verzoek van Christoffel Lieten. Mijn gast in deze uitzending. Hebben wij in Nederland vandaag de dag nog met kinderarbeid te maken? Meneer Lieten? Ik dacht het wel. Ja? Ja, ik dacht het wel. Want ja. wij hebben ook tapijten knopende kindertjes van 13. Dat zou best kunnen. Dat weet je natuurlijk niet, omdat dat in, uh, de, in, in kelders gebeurt waar, waar je niet zo snel bij kan. Maar. Wij zijn op dit ogenblik bezig met een groot onderzoek naar kinderarbeid in Nederland. De resultaten zijn nog niet echt bekend. We hebben het onderzoek afgerond onder bijna 3000 schoolkinderen van 12 tot 15 jaar. VMBO en VWO. We hebben we van een stichting Utopa gekregen dat geld om dat te gaan onderzoeken. Dus de resultaten zijn nog niet bekend. En waarom was het nodig om het te onderzoeken? Nou, omdat. Als je naar de statistieken van de internationale arbeidsorganisatie ILO kijkt... Dan, dan zie je dat er in de wereld 200 miljoen kindarbeiders zijn... waarvan zegt men maar misschien 1 tot 2 miljoen in de ontwikkelde wereld. Dus zou je denken, waar hij hier bestaat geen kinderarbeid. Maar tegelijkertijd uh, uh, weet je dat heel veel kinderen in... Nederland en West-Europa en Noord-Amerika werken. De NIBUD, Nationaal Instituut voor Budgetonderzoek... geeft aan dat, geloof ik, 40% van de 12-jarigen een inkomen hebben. 50, 60% van de 13-jarigen hebben een inkomen. Dat zijn geen 10.000 euro's per jaar, maar dat is inkomen. Daarvoor werkt men. Uh, en, en ook als ik in mijn, uh, aan de universiteit in de klas vroeg... Van wie heeft er gewerkt toen, toen men 15 of 14 was... nou, al die vingers gingen de hoogte in. Dat zou... Mooi zijn als dat één uur per dag zou zijn. Ja. Uh, en vijf uur per week in normale omstandigheden. Maar is het zelfs vaker, denkt u, dan die twaalf uur die we straks aanhielden als grens? Zeker weten. Daar komen we nu achter. Nogmaals, de resultaten kennen we nog niet. Maar uh, uh, we weten dat er veel gevallen zijn waar het wel gebeurt. Uh, we weten ook dat uh, sinds twee jaar de ILO, in de internationale arbeidorganisatie, zegt dat werk in het huishouden, ook moet bijgeteld worden... bij het werk wat men buiten het huis doet. Dat heeft men gedaan omdat veel meisjes in ontwikkelingslanden... binnen het huis werkten. Mm -hmm. En dat was dus eigenlijk ook kinderarbeid. Dus dat wordt daaraan toegevoegd. En het kan in Nederland heel goed gebeuren... dat een kind vier, vijf uur per dag werkt. Nou, de, de, de arbeidsinspectie in Nederland... dat is een heel interessant verhaal. Die hebben een, een, een week of twee, drie geleden hun, hun jaarverslag uitgebracht... Wat zeggen ze over kinderarbeid? Ze hebben 800 uh, uh, uh, inspecties uitgevoerd. In 48% van de gevallen was het niet in orde. 48%? Ja. En wat was er niet in orde? Nou, dat kinderen te lang werkten, dat kinderen werkten op uren dat ze niet mochten werken, dat kinderen werkten in omstandigheden dat ze niet mochten werken, bijvoorbeeld in de, in de in de kassenbouw, dat ze werkte in, in, in, in een kas waar, waar onlangs nog gespoten werd... insecticiden, dus dat soort verhalen. En eh, bovendien heeft men aangegeven dat waar... Eh, ik heb het hier op een papiertje staan, eens goed kijken... dat waar in 2005 er eh, in de land- en tuinbouw... 25% eh, overtredingen waren, en nu 50% zijn. dat is dubbel zoveel. Dat waren de horeca er in nee, 2005, 2005 35 overtredingen waren... zijn er nu 65 overtredingen. Ook weer dubbel zoveel. Dus dat is inderdaad een aanleiding om het goed te gaan onderzoeken. Wat zegt de arbeidsinspectie nu? Nou? En je houdt je hart vast als je het hoort. De arbeidsinspectie zegt... we gaan vanaf dit jaar geen inspecties meer uitvoeren. Dat is ook een oplossing. Dat is ook een oplossing. Maar waarom niet? We gaan voorlichting doen... Maar in de tweede plaats, en dat is nog erger, zegt men... ja, in de Horeca hebben we vastgesteld dat veel kinderen na zeven uur werken... wat we gaan doen is de werktijd verlengen tot negen uur s'avonds. Waardoor er veel minder overtredingen geregistreerd zullen worden. Klopt. Maar dat betekent dat kinderen van 14, 15 jaar dus s'avonds om negen uur in restaurants gaan werken. En dat kan zijn in de Hoerenbuurt in Amsterdam. Hmm. Dat kan, zo, kan ook zijn in een restaurantje in je eigen dorp. Nou, daar zitten heel grote gevaren aan verbonden. In de zomer is het beklaarlichte dag. In de winter is het pikken donker. Dus dat is voor die kinderen heel gevaarlijk. En eh, hmm. daar gaan dus... Je zit dus op een glijdende schaal. Ja, want op deze manier, als je de regels oprekt... dan is er dus plots geen overtreding meer. Maar het is wel zorgwekkend, zegt u. Het is zorgwekkend en bovendien... en dat is voor mij het meest zorgwekkende... Kijk, de ILO zegt dus ja, je mag uh, 14 uur per week werken als, als 14, 15-jarige. En op zich is daar toch ook niks mis mee? Als jij als 14-jarige in Nederland een bijbaantje hebt, op school zit, je werkt in de vakantie. of als je je huiswerk inderdaad af hebt. en je hoeft niet, uh, je doet dat niet om uh, per se mee te moeten werken ja. aan het gezinsinkomen. zoals u net beschreef, ja. kinderen in ontwikkelingslanden. Stel, stel die vraag over een minuut nog eens, want daar wil ik nog wel wat op zeggen. Okay. Ja? Uh, maar in dit geval wil ik ook dit nog zeggen, dat die. Uh, uh, die, die kinderen, die, uh, ja, wat wil ik nou zeggen, die, die werken dus heel hard. Uh, in de vakantiemaanden mogen ze 40 uur per week werken. Dat is een overtreding van de ILO-regelgeving. 40 uur per week als 14-jarige. En mijn, uh, mijn, mijn medewerkers, uh, Tallinn Eistreel en, en, en uh, Sarah de Vos, die hebben ook zo meegewerkt in, in de Bollenkwekerij. Vreselijk hard werk. Maar dat deden ze uit zichzelf. Vrijwillig. Ja, maar die, die, die meiden zijn 25 jaar. Ja. Die werken voor een organisatie. En ja. die moesten dus met die meiden van 13, 14 jaar werken. Ja, maar die meiden van 13, 14 doen dat voor zich, om geld te verdienen. Om geld te verdienen. Het en, en het is ontzettend zwaar werk. En het is 40 uur per dag. Het is gewoon kinderarbeid. Is kinderarbeid. Oh, absoluut. Maar zo zien zij ze het zelf waarschijnlijk niet. En weet je hoeveel ze verdienen? Nee. Raad eens. Poeh, vijf euro per uur Gaat puur. Uh, de verplichte... Uh, betaling is 2,35 euro per uur. Oh. Maar ze werken op stukloon. Dat betekent dat dat kisten wat ze klaarkrijgen. En ze krijgen dus veel minder dan 2,35 euro. Dus een hongerloon. In India verdien je bijna meer dan wat je in Nederland als kind... 14 jaar in de kast... Dus Ja, kinderarbeid in Nederland bestaat. Nou, zou je kunnen zeggen... Want dat was dan je, je, je volgende vraag. Ja, op zich. <laughs> is er op zich iets mis mee? Dat is waar. Dat is waar. Uh, wat wij proberen te achterhalen... en nogmaals, de resultaten ken ik nog niet... maar dat hebben we meegenomen. Waarom doen die kinderen dat? dat? Welke filosofie zit daarachter? Waar worden ze door aangetrokken? Waardoor worden ze gedreven? En het zou best wel eens kunnen zijn... dat ze gedreven worden door een consumentengedrag... en dat dat consumentengedrag uiteindelijk gaat overheersen. En dat men dus wel vandaag de dag vrijheid heeft dat men vandaag de dag kansen heeft en dat men cd's heeft en... De, de, de, nou, Mobieltjes. Mobiel, al, maar dat men eigenlijk daarmee een, uh, een wissel trekt op de toekomst. Hm. Want als jij meer geïnteresseerd bent en meer aandacht gaat krijgen... voor dit soort zaken en dus eigenlijk toch minder voor school... en dat kan een geleidelijk proces zijn... en dat zal niet bij alle kinderen het geval zijn. Het ene jongetje zal om zeven zog de krant kunnen rondbrengen... en op school heel goed doen... Maar er zullen heel veel uitzonderingen zijn ook. Dan trek je eigenlijk een wissel op de toekomst. En dan heb je eigenlijk een houding ten opzichte van kinderen... waar je hen de vrijheid gunt om vandaag de dag op grote voet... en in vrijheid te leven. Maar waar je eigenlijk een wissel trekt, een gevaar uh, oproept voor, voor de toekomst. Dus en dat mag niet gebeuren? Dat mag niet gebeuren. Als ze naar school blijven gaan en halen hun diploma en bouwen een carrière... is alles in orde? Dat is alles in orde, maar dat is ontzettend moeilijk omdat op basis van, van, van, van, van concrete cijfers te achterhalen. En daarvoor gebruiken wij dan de kwalitatieve methode... namelijk laat die kinderen maar eens uitspreken. En wat ik net zei, wij doen dus onderzoek rond iets van 3000 kinderen... maar we hebben ook iets van 150 ja. kinderen... waar wij middels individuele onderzoeken en gesprekken proberen te achterhalen. Nou, wat, wat zit daarachter? In welke richting worden die kinderen gedreven? En als een kind in India voor een zakje rijst moet werken en hier moet men werken voor een cd'tje en voor een, een nieuwe modieuze broek, Ja, dan ben je eigenlijk met hetzelfde verhaal bezig. Ja. Komt u nog eens terug bij Hoezo Radio als de uh, uitkomsten van het onderzoek bekend zijn? Dat zal ik graag doen, misschien met mijn uh, medewerkers die er hard voor gewerkt hebben. Dat zou ik hartstikke fijn vinden. Ja. Voor nu dank u voor dit uitgebreide gesprek. <tied> Ja. ja, Karin, bedankt haar gast. U hoorde een aflevering van het wetenschapsprogramma... Hoezo? Een bijdrage van NTR, eerder uitgezonden in de zomer van 2011. Karin van den Boogaert was in gesprek met hoogleraar kinderarbeid Christoffel Lieten. De eindredactie was in handen van Harm Oving. Dit is Radio 1. U luistert bij Max naar Nachtvluchten. En zometeen in het laatste uur de hekkensluiter van onze themamaand. Geestelijk welgevaren. Karin Spink en ik slinger nu alvast even de prijsvraag de eter in. Deze staat ook op Teletextpagina 311. 31 en op nachtvluchten.fm, daar kunt u uw antwoord in gaan vullen. Maar kans op één van de drie exemplaren van het boek De Benenwagen... verschenen bij uitgeverij Nijg en van Ditmar en beantwoord hiervoor de volgende vraag. Op 28 juni 2012 vindt een bijzondere dansvoorstelling plaats... van 30 balletdansers van het Nationale Ballet... en 60 kanta ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Nationale Ballet. En de vraag is, wie is daarvan de choreograaf? Dus uh, kijk even op nachtvluchten.fm... of kijk even op Teletexpagina 331 om deze vraag na te lezen. En vul het antwoord in op nachtvluchten.fm... of stuur een kaart naar postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. En u kunt meedoen tot en met 6 juni. Winnaars die ontvangen op donderdag 7 juni een bericht. En u kunt dus dat boek van Karin Spank winnen, De Benenwagen. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we dus met veel genoegen ons laatste uurtje in. En dat alles in het goede gezelschap van Karin Spink. Tot zo.